Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de explosie van een pijpleiding... in een dorp in Centraal Mexico is opgelopen naar 66. Tientallen mensen raakten gewond. Ze hebben ernstige brandwonden. Benzinedieven hadden gaten in de leiding geboord... om benzine te kunnen aftappen. Veel mensen uit de buurt probeerden vervolgens... met emmers benzine op te vangen. Toen brand ontstond en er een explosie plaatsvond. Waarschijnlijk kunnen reddingswerkers pas morgenochtend het Spaanse jongetje Julen bereiken die al een bijna een week vastzit in een diepe put. Rond deze tijd wordt begonnen met het installeren van het laatste deel van de buis die naar de peuter moet voeren. Het werk had eigenlijk rond deze tijd al klaar moeten zijn, maar flinke regenval en keiharde granieten steenlagen zorgden voor vertraging. In de Poolse stad Gdansk hebben tienduizenden mensen de begrafenis van burgemeester Pavel Adamowicz bijgewoond. Zes dagen geleden werd hij doodgestoken bij een leefdadigheidsmanifestatie. Bij de uitvaart waren onder andere de Poolse president Douda... en de voorzitter van de Raad van Europa, de Pool Donald Tusk, aanwezig. Ook de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb was daar. Kedansk is een zusterstad van Rotterdam. Adamowicz werd zondag op een podium neergestoken door een man van 27. Een dag later bezweek hij aan zijn verwondingen. De daders schreeuwde dat hij onterecht in de gevangenis had gezeten. De Britse acteur Windsor Davies is overleden. Hij was vooral bekend als de licht ontvlambare en brullende sergeant-major Williams... in de bbc serie O oh Moeder, Wat Is Het Heet. Daarin speelde hij een militair van de oude Stempel in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog in India. Windsor Davies was 88 jaar. Het weer geregeld zon. Het wordt een vanmiddag maximaal 3 graden bij een matige zuidoostenwind. Later vanmiddag en vanavond gaat het weer overal vriezen... De minima liggen tussen de min 3 en min 7 graden. Morgen vrij zonnig en smiddags 2 graden boven 0. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuig. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ja. Tweede uur alweer van uh, dit programma met als uh, eerste plaat naar het nieuws. En weer van uh, drie uur. Deze van uh, Lionel Richie en Cela. Hij gaat nog wel eventjes door, maar daar hebben we geen tijd voor. Want er wordt onder meer in uh, dit uur uh, weer flink gevoetbald. Want de competitie gaat weer van start. Klopt. En wel met een thuiswedstrijd voor SV Zandvoort. Tegen OFC. dat is de hekkensluiter van de competitie, geloof ik. Klopt. Uh, daar is voor ons aanwezig Joop van Ness. Dus over een tweetal platen of over één plaat gaan we schakelen. Live schakelen met Duintjesveld naar onze collega Joop van Ness... over de voortgang van de wedstrijd en de stand van zaken in de competitie. Verder hebben we natuurlijk het vaste item rond de klok van half vier... de evenementenagenda, dus houdt uw pen en papier bij de hand Want wellicht dat er een evenement bij is waarvan u denkt van... hé, hey, dat wil ik ook wel naartoe, kunt u gelijk even meeschrijven. Of kijk anders gewoon even op kanaal 40... Digitaal Zigo, Daar staat ook alle evenementen uh, op vermeld. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En Albertje, had het net over kanaal 40. Nou, dat kanaal is uh, helemaal vernieuwd. Dus uh, ga even een kijkje nemen op kanaal 40. Digitaal via Zigo. Het nieuwe ZFM TV. Nog in de opstartfase, maar het gaat uh, heel erg mooi worden. Houd het kanaal gewoon continu in de gaten. De Silver Prince en Be Your Lover. Ja, tijd om te schakelen met uh, Duintjesveld naar uh, Jovenes. De wedstrijd die daar uh, vanmiddag uh, wordt gespeeld is SV Stolven tegen OFC. En een goede middag, Joop. Ja, goedemiddag Rob. En luisteraars uiteraard welkom uh, op Duintjesveld. Waar inderdaad OFC, oftewel Oost-Zaanse voetbalclub... OFC-Engels, uiteraard, uh, gast is. En uh, OFC, dat staat uh, op dit moment stijf onderaan. Maar ik laat mij vertellen, of het waar is, dat is een tweede dat zij zes voetballers uit de zondag hebben opengeheveld naar de zaterdag. Dit is nog een vrij grote zondag, goed, überhaupt daar in de buurt. En uh, ja, we moeten kijken of dat verschil maakt of niet. Voorlopig is Zandvoort volop in de aanval. Zandvoort dat uh, door de laatste wedstrijd te winnen en door de andere uitslagen... vlak voor de winterstop uh, vier plaatsen gestegen van nummer 13 naar nummer 9. En dus eigenlijk uh, op dit moment uit de gevarenzone is. Uh, ja, wat moet ik er meer over vertellen? Uh, het is afwachten, het is in ieder geval prachtig mooi weer. Het waait zo goed als niet en uh, het veld ligt zon overgoten. Iedereen geniet daarvan en ik hoop dat de Zandvoort er ook voor kan genieten. Hij gaat een diepe bal richting de Kastevries en dat werd onderschept door verdediger van OFC. En de Zandvoort blijft aandringen, is veel op de helft van OFC aanwezig. Maar als je dan ineens een snelle man hebt en die bal komt er overheen, ja, dan moet je toch oppassen. Dus uh, voorzichtigheid is geboden. Voor de Sander's verdedigers gaat het er gebeuren, onder andere. Nee, dit wordt goed opgelost door de verdediging van Zandvoort. En de mag gaan gooien op de helft. Nee, dat zie je. Zandvoort mag gooien. Dus het is waarschijnlijk via, dat weet ik wel zeker, via onze OFC over de zeilijnen gaan gaan. Voorlopig spelen we in de, even kijken, in de tiende minuut. En uh, de Zandvoortse is 0-0, want anders had ik wel gemeld erop. Ja, graag, tot straks weer. Oké, okay, dankjewel Joop uh, voor dit moment. En zo meteen even voor half vier, dan uh, komen we weer terug. bij Joop van het vervolg van de wedstrijd van vandaag. En wordt er in de tussentijd gescoord, dan houdt uh, Joop ons uiteraard daarvan op de hoogte. Dan hoor je dat meteen op je eigen lokale radio, CFM. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En niet alleen de nieuwe hits en uh, de jaren 80-90 muziek... maar ook wat oude draaien voor je zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag... Wat dacht je van deze van de Motors? Hier zijn ze met een van hun grootste hits, dat is Airports. So many destination faces going to so many places But the weather is much better and the food is so much cheaper Well I help her with her baggies, for the baggage is so heavy I hear the players ready by the gateway To take my love away And I can't believe that she breath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 It's leaving on a jet plane Without the runaway and I can't believe That you're bleeding Don't be me. And it's getting me so It's getting me so cool. Ja, volgens mij word jij daar ook altijd wel uh, vrolijk van, van een airport. Ja, uh, hoe meer airports, hoe beter. <laughs> ja, ja, dat <laughs> ja. dacht ik ook. Lekker opvliegen, toch? Ja, opvliegen en... Uh... Hoogvliegers, laagvliegers. Hoogvliegers, opvliegers. Laag, opvliegers ja, laagvliegers. De motors uh, hoorde je en uh, airports. Ja, we gaan het hebben over de nieuwe reddingspost. voor uh, inderdaad, de Zuid-Reddingsbrigade Zuid. Want uh, ja, dat, uh, dat clubhuis staat er al uh, heel veel jaren. En dat is uh, nodig aan vervanging toe. Definitief ontwerp gepresenteerd van nieuwe reddingspost Zuid. De Zandvoortse reddingsbrigade krijgt een nieuwe post aan de boulevard Paulus Lood. Het huidige gebouw is niet alleen bouwkundig in zeer slechte staat... maar voldoet ook niet meer aan de veilige en arbeidsverantwoordelijke reddingspost. In overleg met Hoogheemraadschap Rijnland wordt de nieuwe post niet meer in de zeereep... maar iets verder aan de duinvoet geplaatst. Het definitieve ontwerp van AG-architecten werd op 14 januari jongstleden ken de jongstleden uh, kennismakingsbijeenkomst gepresenteerd... aan de leden van de Zandvoortse Renningsbrigade... de directe omwonenden, belangstellenden... en aan de leden van de watersportvereniging Zandvoort. De informatiebijeenkomsten werden in twee sessies verdeeld... en werd ingeleid door procesmanager I. Dijk, Thijs van Vrijlandenhoeve... en vicevoorzitter Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Renningsbrigade... en natuurlijk jouw wethouder Joop Berendsen. Bij de eerste sessie konden de Zandvoortse reddingsbrigade leden vragen stellen na de beeldpresentatie van de architect George Pullman, De leden waren over het algemeen positief kritisch gesteld. En na afloop werd er nog nagekaart over het mooie ontwerp van de, van de post. En uh, ja, het kost de patiënten, maar dan heb je wel iets... wat we in ieder geval weer 40 jaar mee kan. Hè? Zo is dat. Nou, in ieder geval een goede beslissing... om uh, inderdaad uh, de post van uh, Reddingsbrigade Zuid te vervangen. De post Ernst Brokmeijer. En dat is niet die uh, vicevoorzitter van dit moment... Maar wel uh, familie van hem van uh, alweer uh, enige generaties uh, geleden. Dus dat gaat vernieuwd worden. Wanneer? Is het bekend of niet? Nee, het is toch, dat vertelt het verhaal niet. Dat, dat staat er niet. Nou, Oké, okay, nee. we houden het in de gaten. Hey, op de zaterdagmiddag en maandagmiddag bij CFM. Je de spinners en working my way back to you. We gaan weer over naar Duitsersveld, naar Joveness. De wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen OFC uit Oostaan. En hoe staat het ervoor? Ja Rob, nog steeds 0-0, anders had ik hem wel gemeld uiteraard. Maar Sanford heeft wel het beste van het spel, dat ik het zo zeggen. Daan Kerkman, de keeper van Sanford, heeft één keer moeten optreden. En dat deed hij voortreffelijk. Uh, maar voor de rest uh, is het zandvoort eigenlijk weer de klokvaart En uh, dat op de helft, over het algemeen, van OC speelt. Uh, nu komt weer die bal, diepe paas. Op uh, berg, berg aan uh, de linkerkant op dit moment. En uh, speelt hem daar. Uh, uh, nou, ik kan even niet op slaan, Rammer. Dat is niet zo belangrijk. In ieder geval is het nu. Uh, ja, goed, goed aangespeeld door. Nee jammer. Het was een goede paas op Jesse uh, De Haan, maar de Haan die kan die bal niet binnenhouden en de bal dus uh, ging over de zijlijn en OFC mag gaan ingooien. OVC uh... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Zoals ik vertelde, ze staan onderaan. Ze zijn de geworden, waarschijnlijk sterker geworden door zes spelers die uit het eerste zijn gekomen. De eerste van de zonde zijn gekomen. Maar op dit moment kan ik daar niet veel van, van uh, flussen krijgen. Zandvoort is uh, nog steeds in balbezit. Uh, even kijken uh, naar uh, Molrad. Nu is Zandvoort weer. Wat ben ik er nog, op? Ja hoor. Ja, ik, want ik hoor helemaal niks meer, oké. Okay. Een uh, diepe paas op berg, berg nog steeds aan de rechterkant. Gewoon gaat het land passeren met snelheid, er komt 16 meter gebied, recht hem bij. Op. Oh, oh, oh, oh, oh, nou je zult het zien. Die komt helemaal vrij, zo rond op de penalty stip. Maar die dienstbal die, die gaat huis overhopen, omdat hij gewoon de techniek die er in huis had, om zijn lichaam naar voren te buigen. Hij kwam te snel aanlopen en die bal ging huis over het doel. Dat was een kans van Zandvoort, mooi aangespeeld door Berg. maar helaas niet afgemaakt door Nigel Castine. De keeper van OC mag die bal nu weer in het spel gaan dringen. En dat heeft hij helemaal geen haast. Hij legt nu de bal op de 5 meter lijn en wordt er gespeeld. Dus de gaat jagen. Ja, stond moet jagen, want dan kom je meer in de bal bezitten. Er wordt het goed gehad, maar helaas, eh, Kastien... Nee, niet Kastien. Eh, nou, even kijken, uh, het, is, het, is, het is gebeurt allemaal in de mijne vandaan in ieder geval, dat weet ik wel. In ieder geval is Sondvert de bal bezit, wordt teruggespeeld Dank Kerkman en die gaat uh, kijken waar hij die bal kan plaatsen. Hij heeft even tijd nodig, want er is weinig beweging, Bre brengt hem opzij naar uh, Milan Berk-Bellenkamp. bellenkamp Berk naar... Um... Dat is zo moeilijk te zien. Nou ja, in ieder geval, soms is een aanval, laat ik het zo zeggen, de speler in de... 22e minuut en helaas is het soms nog steeds 0-0, maar ik maak me sterk dat het toch wel binnenkort zal veranderen. Ja, dus we mogen wel zeggen dat uh, Sanford op dit moment echt uh, de sterkere ploeg is. Ja, absoluut. 100 uh, Nu weer berg, uh, bijna op het 16 meter gebied, ligt hem terug op de Vries. Kast de Vries naar... Ik... Even kijken. Ja, weer de Vries, terug, krijgt hij hem. En daar gaat iemand onderuit, maar er wordt niet voor gefloten. Uh, berg helemaal vrij, legt hem breed. En... Oh, wat een kans daar. Wat een kans voor uh... Uh, uh, uh, nummer drie. Sorry Rob, ik moet even, even de nummers erbij pakken. Nou ja, ik vind niet op dit moment uh, paraat. Uh, is ook niet zo belangrijk, komt later wel. In ieder geval uh, heb ik het over de nummer drie. Dat zal uh, uh, Salim Fertut. De bal ging via voets van OC uh, over de achterlijn. En die mag even kijken. Uh, ik denk Kastine, die mag die corner gaan nemen. Komt hij aan, mooi ingedraaid. De Vries! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Goede reactie van Kast Vries. Schitterende bal. Er werd gemist door de verdediging. Prachtige corner. En uh, de Vries is.. Uh, ja, dat uh, zeker. Zandert uh, staat nu in de uh, 24e minuut met 1-0 voor. Niet meer dan verdiend. En ik maak me sterk dat er nog veel meer komen. Lekker dat we weer mee kunnen nemen, Rob. Uh, graag tot straks. Ja, hebben we weer goed gedaan, Joop. Dankjewel. En uh, ja. we staan inderdaad 1-0 voor. Heerlijke stand uh, daar op Duitjesveld.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 En we gaan naar uh, Javres, want Jap, je hebt een doelpunt. Ja, inderdaad, Rob. Uh, nog een minuut na de 1-0 van Zandvoort ligt hier al een andere kant in. Een vrije schop uh, gegeven voor een overtreding, behoorlijke overtreding, van Berk Belenkamp uh, aan de rechterkant van het Zandvoortse veld. En we zorgden voor een vrije schop. En die werd prachtig mooi ingekopt door, ik denk de nummer 7, maar dat weet ik niet 100%. Uh, maar in ieder geval is de stand nu 1-1. Dat zijn uh, mindere berichten, maar we horen uiteraard uh, zo dadelijk wel weer uh, dat er gescoord is door SV Sanford. Dat hopen we, Albert-Jan. Tuurlijk, iedereen hoopt dat. Zo is het. Het is uh, 1 over half 4. Ben je er klaar voor? Oh, Even nou, ja, ja, je gaat gelijk door. Ja. Ja, jongen, de, de wind, hoe noem je dat? De wind eronder, om het zo maar eens te zeggen. Ja, oké. Okay, ik ben er klaar voor. Mooi. Kom maar. <laughs> Goed. Allereerst, we hebben het over de evenementenagenda... luisteraars en kijkers. Allereerst hebben we natuurlijk de tentoonstelling... We gaan naar Zandvoort. Een digitale reis van het verleden naar heden. En die, die tentoonstelling is nog tot, tot en met 16 maart in, Zandvoort, in het Zandvoortsmuseum te bezichtigen. Dan gaan we even naar morgen. Dan hebben we de uh, Zandvoort Lacht. De stand-up comedy... Uh, uh, traditioneel vanuit het Amsterdams Beach Hotel. En dat begint allemaal om 8 uur morgenavond. Zandvoort lacht, stand-up comedy, Amsterdams Beach Hotel, aanvang 8 uur. En morgenmiddag, en daar kom ik straks nog even uh, uitgebreider op terug... Uh, morgen ook natuurlijk voor de liefhebbers van de serie Classic Concerts. En deze uh, serie Classic Concerts nu, vandaag, of tenminste morgen... met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de Protestantische Kerk. En dat begint allemaal morgen om 3 uur. Dan gaan we uh, naar, uh, ben je nieuwsgierig naar wat er in het nieuwe jaar voor je in petto heeft? Of wil je het jaar goed beginnen met onder andere een heerlijke stoelmassage? Ga dan op zondag 27 januari naar de Wat kan ik verwachten in 2019 borrel. Wederom in het Amsterdam Beach Hotel. De entree op 27 januari aan het badhuisplein 2 tot en met 4 is gratis. Voor een klein bedrag kan je kennismaken met het aanbod van diverse readings of behandelingen. Voor iedereen staat er een drankje en een hapje klaar. En de markt is van 7 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds. Nog één keer, hoe heet die bijeenkomst? Eh. Ja, die heet? wat kan ik verwachten in 2019? Borrel. Borrel, borrel. Het is een inspiratiemarkt. Oké. Dat was het. Goed, dan gaan we naar uh, 31 januari. Dan is er een, weer een regenboogborrel en voor jong en oud... in het Grand Café XL op het Kerkplein van half zes tot half acht. Regenboogborrel op 31 januari voor jong en oud in Grand Café XL... van half zes tot half acht. Uh, in nogmaals, Grand Café XL... Dan gaan we naar 4 februari en wel dan is er een introductieavond georganiseerd door de Rotary Zandvoort. Wie is de Rotary? Wat is de Rotary? Wie zit erin? En wat zijn hun doelstellingen? Dat allemaal op deze introductieavond op 4 februari in het Wapen van Zandvoort. En het begint allemaal om 8 uur s'avonds. Dan maken we even een sprongetje naar een heel sportief weekend in Zandvoort. Zowel op de zaterdag als op de zondag. En dan heb ik het natuurlijk op de zaterdag over de 30 van Zandvoort. Een sportief wandelevenement, Altijd elk jaar wederom een geweldig gebeuren... wat vele, vele mensen van buiten Zandvoort naar Zandvoort trekken. Wilt u meer weten over die 30 van Zandvoort? Kijk dan even op uw website. www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl En op die zondag heb je de wielrenners ook. Dan is het nou ook de omloop van Zandvoort... En meer informatie over die omloop van Zandvoort kunt u vinden op www.omloopvanzandvoort.nl En daarnaast is er natuurlijk ook nog een hardloop-evenement. Die dag wel de Runners World Zandvoort Run. Dus een heel sportief weekend op die 30 e en 31ste maart in Zandvoort. Ga naar de diverse websites en wellicht schrijven u in. En uh, voor meer informatie bent u daar ook van harte welkom. Dankjewel, albert Even De evenementagenda, we doen elke zaterdag zo rond half vier. En ging het te snel. Hij is ook na te lezen op het nieuwe kanaal van uh, CfM TV. Kanaal 40 Digitaal, geheel vernieuwd. En ook daar staat de agenda op. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. We lagen arm in arm.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 Ik hoop niet dat het zo'n dinsdagmiddag vorig gaat worden. Wordt niet vrolijk over je nee, dan? Nee, nee, nee, niet echt. Je de een zo en uh, passie. 10 minuten overal, vier. Als je trouwens meekijkt op de webcams in de studio van CFM. Dat kan heel eenvoudig, www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee. En als je mobiel live meekijkt, wel even Firefox installeren op je mobiele telefoon, dan kan je gewoon uh, meekijken. En dan zie je dat ik net een hele stapel met a heb gekregen. En daaruit moet ik het gedicht van de dag gaan kiezen. Nou, dus als ik zo dadelijk even tien uh, minuten weg ben, <laughs> dan weet je dat ik daarmee bezig ben. Ik waarschuw je welke je uitkiest. Oké, okay, om kwart voor vijf hoor je hem. Straks in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. In the and cry. And cry. What about you, me? Yeah, yeah. I have spent all my years in believing you, but I just can't get, get no relief, Lord. Somebody, somebody. My life. I worked like my boat At the end At the end of the day, I take home my heart He's alright, he's alright, yeah, yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Oh. Find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. Wat een geweldige klassieker. Hè? Deze van Queen en Somebody to Love. Straks na het volgende plaatje gaan we weer schakelen naar Jovenis. De wedstrijd tegen OFC die we vandaag daar op Duitsersveld spelen. En het staat 1-1 Is zo dadelijk het slot van de eerste helft met Joop. Maar is deze.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 Need someone to do the things that I do. Mm -hmm. I'm healing on energy taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.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 En vanavond van 7 tot 9 na Entertainment for You... hoor je de Breakdown, Daarin de 40 beste plaat van Europa op een rij gezet door Mike Bulet. En wie weet staat deze er ook nog wel in... Ja, alweer een hele tijd een hit hier. De single van Kelvin uh, Harris en uh, Sam Smith en Promises. We gaan voor het slot van de eerste helft van uh, de voetbalwedstrijd... weer naar jou toe. Ja Rob. ja ja ja, waar het ondertussen op het moment dat jullie belden 2-1 is geworden. En kreeg een hele diepe bal, uh, reageerde daar perfect op. Er werd gereageerd door de verdediging van uh, uh, OFC, want die dachten aan buitenspel. De assistent schijzerrechter wachtte ervoor. Maar de scheidsrechter nam het signaal niet over en Berg kon scoren. Met andere, met andere woorden, het is 2-1 uh, geworden. En uh, er waren was zoveel protesten dat in ieder geval één speler van de OVC, van de scheidsrechter en de gele kaart kreeg. En, en daar dus uh, nu moet gaan oppassen. Ja, dat was een hoop consternatie. Uh, ik kon het niet zien. Ik zit in de lengterichting en niet in de breedterichting. Dus ik kon niet zien of het uh, echt buiten spel was of niet. Uh, Berg, die haalt in ieder geval nog eventjes uh, het verhaal bij de assistent uh, ja, Die kreeg natuurlijk helemaal niks ervan uh, terug. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Soms staat in ieder geval met 2-1 voor, vlak voor rust. En dat is een heel belangrijk uh, doelpunt geweest, vlak voor rust. Nu Berg aan de rechterkant, nou, hij is weer watervlug, ongelooflijk wat die man kan doen. Dan gaat hij weer. Nu kan hij Koen Gielsen bereiken, Gielsen probeert daar iemand te bereiken. En dan maakt hij een overtreding, een duo-overtreding van Michielsen. Waardoor Zandvoort de bal verliest en OFC dan eh, aanvoeren overnemen. De bal is weliswaar op de 16 meter van, eh, van eh, OFC. Er is dus nog een eind van het Sandvoorts ploeg gedaan, terwijl we nu in de 45e minuut spelen. Daar gaat de, de vries. De vries. Een diepe bal, mooie bal op even kijken, Jesse de Haan, de Haan kan hij erbij komen nog voor die achterlijn? Ja, dat kan hij. En kan hij er iets mee doen? Komt een mooie voorzet. En dan komt Berg. Die kon er niet, net niet voorkomen. hij wordt weggewerkt door de uh, verdediging van uh, OFC. Maar dat was een mooie kans van Zandvoort. Het was een hele mooie bal. Dieptebal op de haan. En die is zo watervlug. Die kon die bal nog net stoppen en goed voorzetten. Maar helaas uh, was er uh, voor uh, dat berg daar kon komen een verdediger die de bal weg wil werken. Daar kerkman ondertussen. naar berg bij Belenkamp weer heel lang in Haas, zond het met de 2-1 Treuger, uh, naar, terug naar Kerkman. Kerkman die ook weer terug speelt naar uh, middelen dirk Belekamp, weer terug naar uh, Kerk ja, Kerkman. En daar wordt eindelijk iemand anders aan gespeeld en dat is Karts de Vries, de Vries. En een beetje dribbel, bal, bal, dribbelt, en dat is een goede paas op de, uh, Jesse Daan, die kan helaas niks mee doen, want die bal gaat over de zijlijn en de OEC mag gaan ingooien. OFC naar de nummer 9, nou dan moet ik even hier een nummerlijst weer hebben natuurlijk. De nummer 9, dat is een uh, Scottie Cullen en die brengt die bal naar voren toe en er wordt een overtreding gemaakt op... Even kijken, want er komt zelfs een gele kaart aan te pas. Ik denk iemand van OFC wel soms betreft die bal en oké, okay, er was met twee benen in ingekomen glijden en dat mag natuurlijk niet. En, en een gele kaart voor de nummer 7 van uh, OFC. En Zandvoort mag vlak voor de middellijn de bal gaan nemen. is ondertussen gebeurd. Da Kerkman Kerkman naar... Nou, die kijkt nog even, eens is heel rustig aan. Dan geeft hij die een diepe bal richting Salim vertoet. Vertoet kan er niet bij komen. Dat is naar Kastien. Kastien naar de Vries. De Vries raakt die bal kwijt. Tenminste, ik zo zeggen, die kon niet bij die bal komen. wordt overgenomen door OC. En daar wordt geplacht en gefloten. Ja, geplacht en gefloten. In ieder geval een overtreding van Zandvoort. ...die uh, een gele kaart blijkbaar waard is. Schijzer heeft gewacht totdat de, het spel dood werd. Er werd gevlacht voor buitenspel en dat is denk ik overgenomen, zo te zien. En daar krijgt, even kijken, daar krijgt uh, dezelfde kasteel een gele kaart. Die kwam een beetje te stevig in met twee, nee met één voet, maar het was te stevig, denk ik. En OC mag een uh, vrije schop gaan nemen en weet niet nog drie, vier voorbij de middenlijn. De hand gaat verdedigend staan, uiteraard. Daar komt die bal. Diepe bal. Goed geplaatst. en Wordt weggewerkt door Belg de hele kant. terug naar. Uh, en daar is een buitenspel? Nee. Oeh, dat scheelt heel weinig. Maar uh, ondertussen is de Kastenvries die die bal kan wegwerken. En die gaat daar, Jesse de Haan. De Haan over de rechterkant, helemaal alleen. En die kan echt een heel, heel aantal meters maken. Zeker 50 meter. Legt de bal mee. En die wordt er aangeraakt, helaas, door. Een, een, een, aanval, een verdediger van OFC. En dat is het eindsignaal van de eerste helft van de schrijvers die uh, twee gele kaarten heeft moeten uitdelen. Dat zeg ik drie. Uh, twee in het uh, in nadeel van OFC en eentje van Zandvoort. Maar in dit geval staat Zandvoort met twee in voor. En over de hier gaan we weer verder op. Oké, okay, dankjewel Joop. In ieder geval uh, wat ons betreft toch een uh, terechte voorsprong op dit moment. Joop? Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ja. Sanford is overal met een sterke na die 1-1. is OEC wat meer naar voren gekomen. Maar Sanford is toch wat sterker. Uh, de rest van de wedstrijd, ja. Oké, okay, dankjewel. Zometeen de tweede helft. Uiteraard ook weer live uh, gevolgd door Joop Dat in het de derde en laatste uur van Sanford op zaterdag. We must, I'm them now, we don't need to lie, we haven't, we haven't a doubt, that we are in the right, if you don't look out, Are you'll support their might, the heroes, the heroes return, and the royalty attend while the angels learn, that the pain, the Het is nooit een hele grote hit geworden, maar wel een leuke plaats. Het is van uh, Wat fun in the right side one. Eén de laatste alweer in uh, uur 2 van Salford op zaterdag. Om half drie heb je het kunnen horen bij het CfM Weerbericht voor de komende dagen. Morgen wordt een prachtig mooie winterdag en uh, lekker voor een uh, strandwandeling. Of uiteraard uh, door het centrum van Zandvoort. je bent van harte welkom. Maar dan dinsdag, ja, dan gaat er gaat een flinke sneeuwval uh, plaatsvinden. Met uh, hoogtes van maar liefst uh, een centimetertje of vijf. Dus ben voorbereid, aankomende dinsdag wordt ook een hele drukke ochtendspits. Wij zijn er zometeen weer naar het nieuws en weer van vier uur. Say, hey, what's up, Nose? hanging out down here with us under the boardwalk? Yeah, man, I got my lady down. That's Bro down. Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of a can